Met het renovationaal. Bij een aardbeving in het noordoosten van Turkije zijn de sterkte van de beving en de slechte staat van veel gebouwen in de regio. Het epicentrum mag bij de Zadwan bij de grens met Iran. De plaats Ertjes is het hardst getroffen. Daar zijn tot nu toe 50 doden geborgen. Volgens de Turkse vicepremier zijn er in het gebied zo'n 45 gebouwen ingestort. Onder het puin zouden nog veel mensen liggen. In Amsterdam is een demonstratie van zo'n 100 Turken uit de hand gelopen. De groep hield een betoging op het museumplein tegen de militante Koerdische beweging PKK. Daarna liepen ze naar een Koerdisch cultureel centrum in Amsterdam-West. Daar raakte een deel van de betogers slaags met de politie. De Turken zijn boos over de aanslagen in Turkije door Koerdische strijders, waarbij afgelopen week 24 Turkse militairen werden gedood. In Benghazi hebben de nieuwe machthebbers van Libië het officieel bevrijd verklaard. Op het centrale plein in de stad sprak voorzitter Jalil van de Nationale Overgangsraad de tienduizenden aanwezigen toe. Hij bedankte de Arabische Liga, de Verenigde Naties en de Europese Unie voor hun steun bij de opstand tegen koronel Gaddafi. Ook zei Jalil dat Libië een islamitisch land is en dat de sharia als basis van de wet wordt gezien. Op het lijk van Gaddafi is vannacht autopsie verricht. Volgens de patholoog Anatoom is gebleken dat hij is overleden door een kogel in zijn hoofd. Maar meer details wilde hij niet geven. In de divisie heeft AZ thuis geen fouten gemaakt tegen Rode JC. De koploper om met 1-0 door een doelpunt van Rasmus Elm. AZ heeft nu 4 punten voorsprong op FC Twente. Dat vanmiddag in Groningen niet verder kwam dan 1-1. Ook de klassieker tussen Ajax en Feyenoord is geëindigd in 1-1.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 Dit is René Passet van de ANB. In de randstad vielen op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen Beverwijk en, en Rotterpolderplein, 3 kilometer. Tot zover de verkeershift. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Entertainment for you. En blow me away. Zo. Het is 7 over 6. Goeie Dit is het tweede van Entertainment View. En uh, laten we even starten met uh, ja, wel opmerkelijk nieuws. En wat, uh, waar ik nou opkeek. Want uh, afgelopen jaar zijn er maar liefst 60 discotheken gesloten. Waardoor uh, Nederland momenteel nog 243 discotheken telt. En dan zou je te denken, discotheken, is dat niet een heel ouderwets woord eigenlijk? Tegenwoordig heet het gewoon clubs volgens mij. Nou ja, ze sluiten steeds meer, maar er openen steeds ook weer meer clubs. Dat is maar hoe je het ziet. En heb je afgelopen week uh, nog je vriend of vriendin, misschien wel vrouw of man, afgelebberd? Met een natte zoen? Uit onderzoek is namelijk gebleken dat uh, mannen houden van een natte zoen... ...terwijl vrouwen liever de voorkeur geven aan een lange, intense zoen. Vrouwen gebruiken uh, hun kus om een band met hun partners te creëren En zo beoordelen ze of een man een potentiële partner is Mannen gebruiken zoen voor iets anders Ze gebruiken zoen met een doel Ze willen namelijk uh, hun partner juist opminden En ook leuk nieuws voor game-liefhebbers Het duurt nog eventjes, maar hij is aangekondigd Want Microsoft wil de op opvolger van de Xbox 360 Mogelijk eind 2013 op de markt brengen en het, uh, het lijkt onzin, maar een robotkakkerlak heeft tijdens een experiment vleugels gekregen. Daarmee heeft het uh, robot insect laten zien dat er uh, mogelijk evolutionaire voordelen te behalen zijn. Dan zou je misschien denken, waarvoor is het nou weer nodig, een robotkakkerlak met vleugels. Nou, het kan nog heel, uh, heel erg handig zijn. Want uh, die uh, kakkerlakken kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld ingestorte gebouwen. Ze kunnen namelijk een cameraatje in plaatsen of uh, bijvoorbeeld iets anders waardoor ze een reuk kunnen opwekken. Waardoor er mensen, bijvoorbeeld mensen kunnen uh, gevonden worden of wie weet wel explosieven. Ja, is dat even interessant nieuws? Het tweede uur van uh, Entertainment for You. Wat, uh, wat gaan we doen? We hebben rond half zeven hebben we het show gezien met Popstar Henry. We gaan het onder andere hebben over de televisiering. En zometeen al, legendarische radio -formant. De start van Radio 538. Is dat even spannend? Het is uh, tien over zes. Goedemiddag. goedenavond avond eigenlijk. Dit is uh, Entertainment for You. I said, let the Rudy, Rudy, is a Het is zometeen nieuwe muziek van Jesse J, haar nieuwste single heet Domino. Maar nu eerst, Bobby Brown. 106.99 C-F-M Drop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 To get clean. can play that game You're playing Yeah, yeah That game I'm feeling sexy and Zangres die je kent van de hit Pricetek heeft nu haar nieuwe single uit en die heet Domino for You. En we gaan door met het volgende legendarische radiofragmenten en met deze een hele legendarische. Namelijk de, de lancering van 101.2 en 103FM. Ik heb het over Radio 538. Populairse Radio John van Nederland. En het uh, geluidsmoment is ver, ver, verdeeld in vier delen. Afsluiting, hitradio en lancering van Radio 538. Dat was dus in 1992 het echte begin. Toen zijn ze later overgeschakeld naar uh, zender 103FM. Dat was in 1995. Uh, toen hadden ze de nieuwe etenfrequentie, waaronder de krachtige 101.2 FM. Dat was in 98. En daarna de fragment van de allereerste 50 uitzending van Barry Paf. Nou, dan komt hij dan, legendarische radiofragment van deze week. lancering van Radio 538. Dit is Hit Radio. 6 uur, hier is het nieuws. Mijn naam is Suzanne van Dedem. Goedenavond. Over enkele ogenblikken gaat het commerciële radiostation Radio 538 de lucht in. Afgelopen dinsdag kreeg het nieuwe station van Lex Harding het groene licht van minister Hedy Dancona van WVC. Met de komst van 538 komt er een eind aan het bestaan van hitradio. Op dit moment is radio 538 ontvangen door 3,5 miljoen huishoudens. Dat was het nieuws. Oh, oh, oh, oh. Michael en Corné. Welkom to the jungle. We moeten nu ook even een van die radio's uitzetten natuurlijk. En... is 5398 via 5 nieuwe FM frequenties. The Station of a Young Generation, 101.2 FM. Ik ben Peter Wilde ik mag je hartelijk welkom heten voor de 103 FM op Radio 530. Radio 538 op de 101.2 FM. Want, uh, voor alle duidelijkheid, Barry Pasta die naast me en die zal je inleiden in alle nieuwe frequenties die ze hebben. Radio 538 vanaf nu te ontvangen, dus via 5 nieuwe FM-frequenties. Onder andere in Zwolle vanaf nu op 93,6. In Friesland op de 93,2. In Groningen 89,0. De 101,5. In Rotterdam met Den Haag in onze Mega frequentie op de 101,2 Ruud. Goed hè, ja, dat goed, is goed, echt hè? gewoon fantastisch. Jij komt straks wel getekend. Uh, ja, uh, ik, ja. ik heb voor 10 uh, jaar bijgetekend. <laughs> dus, uh, <laughs> Het is echt heel leuk. Uh, we hebben zelfs parallel op twee frequenties gezeten. Weet je dat? Op 103 en op 101 Inmiddels 1998. Zijn naam nou is Barry Buff. En zijn naam nou is Hoenit wilt. Nee, dit is wat jij wil Radio 538 Een fantastisch 5398 Via 5 nieuwe FM frequenties The station of a young generation En zo gingen we dus in uh, In 92, 95 en 98 En je ziet wat er van is gekomen Het grote radioseizoen van Nederland Radio 538 werd opgericht Dat was de legendarische radiofoment van deze week Volgende week weer een nieuwe En dit is Bluff En het prachtige in het midden van de kring, waar ze je helemaal omringen en op de toppen van je kunnen, denk je soms opeens, doet het niet voor hun, doet het niet voor mij en zelfs niet voor jezelf. En bent de zin voorbij. mij Want jij Van Ina samen met Juan Magan. Is het Un Momento zometeen het show nu met Popstar Henry. En is dat leuk? <tie> ja dus. <tie> Most matter Jawel, het is weer tijd voor een goedenavond, Henry. Ja, goedenavond. Ik heb ook Rudy aan de telefoon, hè? Ja, klopt helemaal. Ja, Rudy, goedenavond, joh. En uh, ik luister thuis ook. En, uh, heerlijk nieuwtje, als je als Jan dat het hebt gegeven, hè? Ja, het was een uh, lekker zonnetje vandaag. Geen regen, dus dat is altijd goed. Ja, zeker weten dus. dat uh, wordt een lekker weekend. Dus dat is het belangrijkste, toch? Ja, tuurlijk. Maar ik heb natuurlijk weer wat dingen voor jullie bij elkaar verzameld. Ja, ik ben benieuwd. En uh, uiteraard is het natuurlijk uh, de ja ongelukkige liefde tussen Paris Hilton en DJ Afrojack ja hij is toch goed bezig hè ja ah, ja dat kan je wel zeggen ja of Paris Hilton is goed bezig ik natuurlijk ook, ook ja. kijk hè <laughs> ja goed en uh, ja hij is natuurlijk een beetje verflinkend draaien de laatste tijd hij staat in de plaats momenteel als, uh, als een van de beste DJs ter wereld ja dus uh, ja dat doet hij inderdaad. niet slecht in die zin natuurlijk hè ja, nou ja, je, het blijkt me weer als Peris aan zit. Ja, ja, dan moet jij er hem even op gaan passen. Ja. <lacht> Ja, hebben we natuurlijk Prince Harry. je die nog, van, uh, van Engeland? Ja, zeker. Ja, die is uh, vlieg geworden op, uh, op een, een eerste in uh, Californië. Oké. Okay. Ja, een dus 26-jarige Jessica Donaldson. En uh, die hebben elkaar ontmoet in een hotel in San Diego, waar, ze, waar zij de koffer serveerden. Ja, we ze een beetje de praat geraakt in een nachtclub. En inmiddels hebben ze al uh, twee afspraakjes dag terug. Oh. En uh, ze zijn flink, hebben met een semester, ook alweer. Oké, okay. en zij is, zij is Amerikaans? Zij is Amerikaans, Oké. Okay. Oké. Ja. Dus, uh, ik ben benieuwd hoe het verder gaat, maar yeah. er wordt gevolgd uiteraard. Ja, toen hebben we natuurlijk, dan kunnen we het uiteraard niet omheen, de Voice of Holland. Ze bestaat in ieder geval de televisiering gala. Ja. Bekeken we keken gisteren maar weer liefst 3,3 miljoen mensen naar. Ja, geloof ik had ja. ik niet verwacht. Nee, ik dacht er zal wel de gouden televisiering gala zal wel beter bekeken gaan worden. Maar die, die is op de tweede plaats, gaan we met 1,7 miljoen kijken. Ja. Dus dat is wel een groot verschil. Ja, ze hebben de rekening niet gewonnen. Nee, terechte winnaar? Uh, ja, wat kan ik even zeggen? We kunnen even naar het moment gaan luisteren wanneer het gebeurde. Winnaar is met 37% van de stemmen. Voetbal! In ja. <laughs> en ze waren er heel blij mee de mannen van Voetbal International winnaars dus. Ja, ja, ja dat is best wel verrassend eigenlijk, hè? Het is verrassend, ja. Maar waarom denk je dat Voetbal International hebt gewonnen? Ik heb geen idee. Ik nee. kijk er eigenlijk dezelfde naar. Ja. Um, uh, ja, ik ben meestal weggebrengd omdat het uitgezonden wordt. Ja. Uh, de Voice of Holland is natuurlijk een kanon uh, van de eerste klas. Uh, dus daarom, uh, ja, ik, ik, ik heb geen idee. Nou, ik durf het niet te zeggen. Ik heb wel een ideetje. Kijk, de um, uh, Voice of Holland is uh, wat algemene publiek. Dat zijn ook mensen die naar uh, uh, andere programma's kijken. En Football International is toch is een programma maar alleen maar over voetbal Ze hebben wel een, vaste, een vast publiek En ik denk dat het publiek die naar voetbal international keek Gewoon heel erg veel heeft gestemd Op een voetbal international Omdat het zo'n ja, zo hechte, hechte club is Ja dat zou best kunnen Wat je daar zegt ja. Dat ze zeggen nou we stemmen er massaal op We ja. is uh, dus inderdaad een vast groep kijkers die altijd naar kijkt Dus ja dat zou kunnen wat je, je daar zegt ja. ja. Wel inderdaad Het is natuurlijk een, een iets gevarieerd publiek Ja. Uh, wat vandaag wel kijkt en morgen niet hè? Ja klopt Dat is goed ja, we zullen het wel niet echt ze, ze, te weten komen hoe het precies in elkaar zit. Maar in ieder geval, voor international is het in ieder geval, uh, de, in ieder geval uh, de winnaar van de Gouden televisie. Ja. ja, ik vond het leuk. Ja, zeker. Nou goed, daar heb ik uiteraard ook weer gekeken naar de Voice Ik heb niet alles kunnen zien. Ik heb al een heel groot, groot gedeelte, daar heb ik ervan kunnen volgen. Ja. Um, uh, Eén van die, die mij opvroeg is, is dat er ook een paar flink slechter bij zijn. Okay. Uh, waar wel uh, omgedraaid werd. En nog stond ik denk van, heb ik een nou andere oren aan mijn zitten? Oh. Nou, maar dat maakt er niet uit. Uh, ik vond wel dat er één persoon helemaal uitsprong. Dat was Michelle Flemming. Uh, dat was een meisje dat, van 23 jaar die twee uh, ja, poliepapa stembanden heeft gehad. die Oké. Okay. Oh ja. Die moeder, ja. Ja, en een moeilijke jeugd uh, heeft gehad. En uh, ja, een beetje een, uh, een lege typetje ja En uh, ja, ze was bij uh, mijn mening een van de kandidaten die er wel vooruit overwinding gaat. En... Omdat ze namelijk ook een ontzettende leuke uitstraling heeft. Uh, spontaan is, geen personen heeft. Um, uh, toch wel een beetje de gaat krijgen, denk ik. Ja, en zij, is uh, zij heeft voor Roel gekozen, toch? Zij heeft voor Roel gekozen, ja. Ja, ja, dat, ja dat, dat, ik heb namelijk zo'n... Uh, uh, zo'n homecoach heb ik op mijn telefoon als app geeft. ja ja dat heb ik ook ja dat is wel leuk ja en die heb ik wel goed dus, uh... oh oké okay. heel goed <laughs> dan sta je al hoog in de region, hè? Uh, ik heb geen idee <laughs> <laughs> ik heb er twee goede tot zover dus ze zijn er niet echt veel hè? Oh. <laughs> dus maar goed in ieder geval uh, daar horen we er meer van ja ik ben, uh, ben ja, benieuwd wij uh, hebben we natuurlijk uh, Hans Klokjes aangeklaagd voor uh, het spelen van een truc door een uh, zeker de Belgische illusioniste Raphaël van Herk oh ja wel gelooflijk. Uh, het gaat namelijk om een truc Het heet uh, Head Drop, ja. uh, Waarbij je een de jas zit en, het en maar een vreemde hoofd Nog een laten vallen okay. dus is het uh, Die heb ik al een paar, keer, een paar jaar geleden al gezien ja. Maar ik weet dus dat die van hem is Maar hij had het ook ja, dus, Dit zijn al trucs die uh, Die zijn 35 jaar geleden al door een Japaner ontwikkeld ja, ja. En uh, die behoren tot het algemeen Bekende repertoire dus, uh, Waar die man deze informatie nog gedaan had dus, Maar in ieder geval uh, Ze heeft een weinig kans in ieder geval oh, Oké okay. Ja, misschien is het gewoon in, uh, om in, in, in de spotlight een beetje te komen en uh, onder de aandacht te komen. Uh, is het natuurlijk ook een leuke truc hè? Ja, dan is het een slimme set. Ja, dat is het een slimme ja, set. Ja, ja, oh, ja, wacht ja. Het... Slim man niet. Nou, we, ja. we, we, <laughs> we wachten nog af. we het af. Goed ja, en dan uh, het leukste, en dat we tegen dit laatste, de vierde, we het laatste vierde kunnen opbreken wat ik interessant vond, dat Chris Meeuws de talent award wint. Ja, dat vond ik ook apart. Ik denk van... Hm? Uh, Guus Meeuwe geldt al lang niet meer als een talent. Ik vind Guus Neuwen op een gevestigde, van een gevestigde orde te zijn. Uh, die al zoveel hits heeft gehad en zich al bewezen heeft. Uh, een talent is iemand die uh, in het begin staat van zijn carrière. Dus het Guus al lang niet meer. Nee, maar het ging over zijn uh, tv-debuut. Uh, dus over de, de, over de Ik hou van Holland. Ja, precies dat ook natuurlijk. Maar, ja, goed. Uh, ik, ik denk dat Guus beter kan zingen dan, uh, dan kan ik kan acteren. Ja, het is, ik denk dat het op dit moment gewoon meer mensen... die ik vond Guus leuker dan bijvoorbeeld uh, Ramon Verkoeien en Erik Dijkstra. Ja, ik denk dat, dat ze eerder dat. daarnaar hebben gekeken, want ik denk dat gewoon Erik hem gewoon verdiende. Ja, ik denk het ook, ja. Dus, nou goed, we wachten dus even af. We zullen het waarschijnlijk nooit weten, jullie. En, uh, de wereld van de showbusiness is, zoals je weet, natuurlijk uh, begonnen. En dan gebeuren dingen daar. denk je, wel goed, wat zo mogelijk. <laughs> ja, Ja, klopt. Maar goed. Maar goed, ik heb even nog een vraagje. Heb je dan nog een reacties gehad op, uh, op mijn single? Uh, moet ik even gaan kijken? Ja. Uh... Um, weet je wat? Ik ga hem even opzoeken. Misschien kunnen we hem nog een keertje draaien. Is misschien wel leuk. Ja, dat zou fijn zijn. En dan, dan, als de muisteraars willen reageren, uh, kunnen we dat natuurlijk op mijn site of uh, kunnen we een mailtje sturen. Ze uh, dus kunnen we natuurlijk een mailtje naar jou sturen en dan stuur je ze graag weer door. Ja, gaat ga goed dat komen. Is wel leuk ja? Top. ja, ik ga hem straks nog even draaien. En dan uh, ja, hoor je vanzelf wel ja. de reacties hopelijk. Daar hoop ik toch ook, zeg Nou, Henry. Ik, oh, ik, ja, ik geef jullie een heel fijn weekend wensen. En, uh, we zien elkaar volgende, of, volgende, volgende week weer. Hè? Ja, klopt. Nou, Henry, dankjewel. Heel fijn weekend. En uh, ja, tot volgende week. Hey, graag gedaan. Tot volgende week. Hoi. Bye. En dit is de nieuwe van Coldplay Paradise. So she ran away. In a sleep, dream of power, paradise, power, paradise, power, power, paradise. Paradise. Paradise. Paradise. Paradise. Paradise. paradise. Every time she closed her eyes. So heavy, the wheel breaks the butterfly Every tear a walk. In the night, the stormy night She closed her eyes In the night, the stormy night Away she flies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 I need your love, I need your loving You got that kind of medicine That keep me coming My body needs a hero Come save me Something tells me you But Temperature is super high If I scream, if I can Piet de nummer 1 DJ van de wereld. Afgelopen week bekendgemaakt in Amsterdam... tijdens het Amsterdam Dance Event. Werd de lijst bekendgemaakt, dus de top 100. En uh, we gaan even de top 10 doornemen. Op 10 staat de Swedish House Mafia. Op 9 Marcus Schultz. Op 8 Dash Berlin. Op 7 flink gestegen wel 12 plekken Avrojack, Nederlandse DJ en op 6 ook flink gestegen. 33 plaatsen maar liefst. De DJ shit producer Avicii. Hij komt uit Zweden. Op 5 A Boven en Beyond. Op 4 Dead Mouse. Op 3 Nederland. Chesto. En op 2 vorig jaar nog nummer 1 Armen van Buren. En op nummer 1 dus David Guetta. Dus dat even, ja, wel goed nieuws. Drie Nederlandse DJ's in de top 10, maar jammer van die eerste plek, die is nu naar de vrand van David Ketta. maar misschien ook wel uh, terecht hoor, want hij was weer goed. Hij heeft ook gedraaid in Amsterdam hè, maar er waren geen kaartjes voor te krijgen, want het was zo populair. Kan je misschien wel voorstellen. Turn Me On, hoorde je bij Entertainment View en dit is Orson. Awesome. Let's go to a rave and behave like a trip and simply cause we're so in love. Shiny hats, shiny pants, all we need for some romance. Go get dolled up and I'll pick you. Oh, oh, oh, oh. There's no line for you and me, 'cause tonight we're VIP. I know somebody at the door. I see that twinkle. Your eye you shake that ass and I just die. Let's check our clothes and move out to the floor. There's no school, so let's go drink some more Red Bull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 Is het zeg uh, Diane Bromfield En Voelin Zo En de, zo daar, uh, Eindigen we deze Entertainment View Voor deze zaterdag 22 oktober 2011 Met zometeen De herhaling Van de York Breakdown Voor de rest vanavond Nog De Nightwalk en morgen onder andere de, de county track CFM jazz van 10 tot 12. Helaas geen zonnige in Kermeland. En morgen wordt dit programma Entertainment View herhaald van 5 tot 7. Heel fijn weekend. Ik ga. Ja, ik weet niet hoe ik vanavond ga doen. Misschien ga ik wel even de stad in. Er komt in ieder geval een leuk programma. Met Matthijs van Nieuwkerk en Leo Bloekhuis. Dat gaat over, uh, uh, de, uh, over allemaal popmuziek en allemaal bekende muziek. Erg benieuwd hoe dat is. 5 voor 11 is dat op Nederland 3. En morgen. De klassieker, ik ga er een hoor. Ajax, Feyenoord. Een heel fijn weekend en uh, tot volgende week dan maar. En we eindigen met Lola's team. Dit zijn de Shapeshifters. Later!